Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel of Vodafone.nl. Oh, yeah. 8 uur exact, goedenavond. Het Q-Music News krijg je van Daan Langkam. Goedenavond. President Trump is boos op acht NAVO-landen die troepen sturen naar Groenland. Hij legt ze nieuwe importheffingen op. Het gaat bijvoorbeeld om Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Nederland. De heffingen gaan volgende maand in op alle producten. Eerst 10% en in juni 25%. Vanuit Politiek Den Haag komen er kritische reacties op de actie van Trump. GroenLinks PvdA-leider Klaver zegt dat de EU nu echt grenzen moet stellen. Ook het CDA vindt dat Nederland de tarieven niet moet accepteren. Ja 21 is bang dat de band nu verzwakt tussen Amerika en Europa. In Oostenrijk zijn vijf skiers om het leven gekomen door lawines. Daar was overigens voor gewaarschuwd. Vorig weekend waren er ook al lawinedoden. Toen kwamen zes wintersporters om het leven in de Franse en Zwitserse Alpen. En een snowboarder raakte onderkoeld. En Ajax wil Jordi Kruijf deze week definitief binnenhalen als nieuwe technisch directeur. Dat lukte eerder niet omdat Kruijf geen vlucht kon krijgen naar Amsterdam vanwege de sneeuw. Kruijff wordt verantwoordelijk voor het spelersbeleid bij Ajax. Dat vanavond met 2-2 gelijk speelde tegen GoAd Eagles. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt flink af. Aan de kust blijven de temperaturen net boven nul. Maar landinwaarts gaat het vannacht een paar graden vriezen. Morgen, net als vandaag, zonnig, maar wel iets frisser: 3 tot 8 graden. En tot zover het aan, Nieuws. Dankjewel, Daan. Dan uh, Qverkeer verkeer gemeld door flits. Maar trouwens, gaan we eens nog één ding. Zometeen een nieuwe episode van uh, Schatje, ik maak een ster van je. Waarin ik altijd 100 volgers bij een Instagram-account probeer te sprokkelen. Dat gaat eigenlijk al weken gaat het best wel goed. Niet te overmoedig worden. Het zou zometeen ook. Uh... Nou goed, we gaan van het positieve uit. Ik ga er 100 volgers bij sprokkelen. Maar ik zoek dus nog een account. Een leuk Instagram-account. Niet super veel volgers. Uh, waar wel echt hele leuke dingen op staan. Want ik moet wel wat te promoten hebben. Ben jij dat nou? Stuur even een bericht in de Cumulus Gap. Dan ga ik je zo meteen bellen. Um, verkeer? Vertragingen? Nee. Flitsers wel. A13 onder andere tussen Rijswijk en Rotterdam. Ter hoogte van Delft. Daar staan ze bij 7,7. En op de A15 tussen Nijmegen en Ochten. Ter hoogte van Zetten bij 149,5. q -music. Joey van der Zo ah, Zometeen dus schatje. Ik maak een ster van je. Ook de alarmschijf. Die is van Shakira. Eerst Damiana de David en de rest. Dit is Talk to Me. Sounds better with you You look like someone I know Breathing like a picture Dangerous as a dagger Daar zo zometeen Alex Warren. Burning down. Burning down. And look at you now. Schatje! Schatje, ik maak een ster van je. Eerst ga ik een ster maken van een nu nog onbekende Q-luisteraar. De missie is binnen een half uur 100 volgers bij te sprokkelen. Plus tegenprestatie. prestatie. Tjerk Gielen, goedenavond. Goedenavond, Joey. Goedenavond, goedenavond. Nou, daar hebben we meteen ook jouw Instagram-naam te pakken. Tjerk Gielen. Uh, zo heet je ook echt. Je account heet Tjerk Gielen. Hallo, Tjerk. Kijk. Ja, goed. Wij, wij zijn een team nu. Ja. Toch? Ja, zeker weten. 100%. De komende 30 minuten ga ik een grote ster van je maken. Even, Tjerk, even, stel je even voor. Wie ben je? Wat doe je? En wat vinden we op je Instagram-account? Nou, ik ben uh, Tjerk Gielen. Ik ben 24 jaartjes jong. Ik uh, woon in Hoevelaken. En als werk uh, doe ik uh, accountmanager. Mm -hmm. En op mijn uh, Instagram-account... ...zul je eigenlijk bijna alleen maar reizen zien. Ja, ik, wil... ik ben een echte reiziger. Ja, ik wil net zeggen, want van dat hele accountmanager... ...en zo, daar zien we niks van terug. Nee, inderdaad. Nee, daar, daar ben ik mijn geld mee aan het verdienen uh, en dat geef ik dan uit aan vakanties natuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk. Dus, ik zie alleen maar vakanties op, jou, uh, op jouw ja, Insta. Ja, klopt. Nee, dat, uh, daar word ik echt enorm blij van. Ja. En er gaat zelfs een hele mooie vakantie aankomen. O, Aankomend God. jaar, in juli, ga ik naar Indonesië. Ja? Samen met mijn uh, nu nog verloofde, maar dan vrouw, op uh, Honeymoon. Nou, gefeest. Ja, en dan gaan we drieënhalve week gaan we door Indonesië reizen. En, Dat gaat een geweldige reis worden. Van alle reizen die je hebt uh, gemaakt. Misschien is het leuk als je zometeen even een story maakt... voor alle nieuwe fans... Uh, ja? waarin je dan uh, je favoriete reisprijs geeft. Ik dacht, we moeten natuurlijk iets hebben... zodat we, dat iedereen zo meteen naar je account uh, toe gaat. Ja, precies. Hoe... Oké, okay, en wil je dan zeg maar een reis hebben van het verleden... of een reis van de toekomst? Uh, je mag een reis uit het verleden doen. Je, mag ook, je hoeft het ook niet tegen mij te zeggen nu... maar ik, zit, ik ben allemaal manieren aan het bedenken, Tjerk, hoe ik zoveel mogelijk Q-luisteraars die kant op krijg. Even, okay. hoeveel, hoeveel geld geef je eigenlijk uit per jaar aan reizen? Durf je dat te zeggen? Um, ik denk dat ik er... Um, ja, wat zou het zijn? Uh, 5.000 euro? Oh ja, zo. Dat is behoorlijk, uh, dat is behoorlijk wat, Tjerk. Ja, op zich wel. Maar ik probeer dat wel een beetje low budget nog wel te houden, hoor. Je hebt... Um, dat kan natuurlijk veel gekker. Je hebt 1376 volgers op dit moment. Je wilde ja. graag meer. Hoeveel volgers zou je willen hebben? Dat is ik altijd een leuke nou, vraag. Uh, natuurlijk zoveel mogelijk. Dat ik zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Ja. En daardoor... Uh, ja... Ook mensen uh, kan inspireren om meer te gaan reizen en okay. hele mooie plekken te bezoeken. Ja, uh, je hebt de 1376. Normaal zeg ik, uh, we doen er 100 volgers bij. Maar als we er nou 124 bij doen, dan zit je op exact 1500. Is dat dan is dat ja, leuk? Dat, dat zou fantastisch zijn. Oké, okay, dan gaan wij voor 124 volgers erbij. Uh, tenminste, okay. Tjerk, Gieler, als jij belooft, plechtig. Aan ja. heel Nederland. Iedereen die radio luistert, en onze notaris die hier zit. Is goed, ga ik dan. Ik ga zo ook doen een hele mooie story maken. Nee, je moet iedereen ook nog terugvolgen. Iedereen die jou volgt, dat oh, je die ook nog ja, terugvolgt. Natuurlijk! ja, tuurlijk. doen. Beloof ik. Beloof ik. meisjes. Uh, volgen allemaal Tjerk Gielen. Ik heb er 124 volgers nodig. Tjerk Gielen. Uh, dat is gewoon Tjerk en dan Gielen. En als je op volgen klikt, dan volgt hij ook nog terug. Toch Tjerk is beloofd, hè, bij deze? Ja, zeker. 5. Oh, uh, Alarm. Alarm. Alarm Shakira. Zoom. Maximum. Maximum. Music. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. -oo -oo. We live in a crazy world, cut up in a rock right race, Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me.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 floor into a zoo come on keep it up it's funny if you're down to play and we're turning the floor into a zoo cue music maximum maximum cue sounds better better with you i guess you never know someone you think you know can't see the knife when you're too close too close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 You know, how do you sleep at night? No one to hide behind, betrayed every alibi. zijn dus ergens achtergekomen. Er is iets met uh, artiesten en drank. Nee, dat, dat bedoel ik dus niet. Nee. Maar uh, heel vaak is er dus wel een goed gebottelde... alcoholische versnapering te vinden in de merchandise kraam. Ja, het aantal ex dat een eigen biertje heeft... Dat is bijna niet meer uh, te tellen. Wijn doet het ook goed. Uh, zo weet ik dat de band Train een eigen wijntje heeft. Pink die heeft zelfs een heel druivenveld. Die maakt het helemaal zelf. en Bruno Mars die heeft dus uh, ooit zijn eigen rum op de markt gebracht. Salvary Rum. Ja, hij is zelf een grote uh, rumliefhebber, dus je kan ervan uitgaan dat het uh, geen rommel is. En grote kans dus dat er altijd een flesje voor hem klaar staat in de kleedkamer tijdens de nabo van een uh, concert. Oh, yeah, yeah. Slok de out of Heaven oh, bij Q... bij Q, samen met Oaks en Love on Hold. Ik ben uh, bezig met schatje, ik maak ster van je. Ik ben een grote ster aan het maken van uh, Tjerk Gielen. Zo heet hij op. Ik moet Tjerk denk ik even bellen voor een tussenstand en... dingen. Uh, ding, ding hè? Hallo met Tjerk. Tjerk! Joey ja, van de radio, Johnny, hallo. goedenavond. Hé, hey, ik hoor een blije Tjerk aan de andere kant. Jazeker. We gaan als de... We gaan als een speer. Oh, ik dacht dat je zou brandweer zeggen. Oh, brandweer. Dus ook een, we gaan als een brandweer. Of als een Jekko. Nou, kies maar. Als een jacco ook helemaal drie. We gaan als een jacko. Uh, even, want ja, we, gingen, we willen 1500 volgers. Je hebt er 1484. Dat betekent dat ja. we er nog... Dan moeten we er nog 16 hebben. Zo, we zijn een goed duo. Ik, maar, ik gooi iets op, ja, jij maakt track. het af. Ja. Uh, 16 ja. volgers. Misschien kan jij nu Nederland toespreken... en zeggen, ja, maar dames en heren meisjes, alle luisteraars van Nederland, uh, volg mij. Ja, dat zal ik wel even doen. Dames en heren, jongens en meisjes... volg allemaal mijn Instagram-account... Jerk Gielen. Ik ben een echte reiziger en jullie gaan hele mooie dingen zien. Er gaan hele mooie dingetjes aankomen. Dus volg mij allemaal Jerk Gielen op mijn Instagram. Zeg ook nog even tot dat dan. Kelvin Harris eraan komt. Kelvin Harris komt er ook aan. Okay, tot, tot zo hè, Jerk. Tot zo. Het is Quantum Actie Weekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.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 Jij denkt aan een voordeliger 2026? Wij van Delta aan onze Giga Nieuwjaarsdeals. Ga voor 1 Gig Glasvezel met Wifi 7 en TV nu 12 maanden voor maar 30 euro per maand. Jij ook nog een voordelig nieuwjaar, hè? Dank je. Check jouw deal op Delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nu bij Dirk kips. Diverse varianten voor maar 99 cent. Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op z'nweb.nl.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 Altijd nieuw, altijd Weekamp. Voor iedereen die toe is aan wat anders, tot 50% korting op meubels, accessoires en nog veel meer. Altijd Weekamp. Mindshift. That moment when we simply relax, when we feel infinitely comfortable and enjoy ourselves. Every moment the journey. Book your Mindshift cruise from Tui Cruises now. Bijvoorbeeld example, 7 nights Notland from 1599 euros with balcony cabin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 Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 30% korting op Altrex dubbeldekkers. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal, vitamine en supplementen, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Joey van der Velde. Nou, zometeen echt een grande finale van Schatje, ik maak een ster van je. Eerst Calvin Harris, dit is Blessings. I'll rub up this letter that I wrote you. Maybe it's the only way to go through. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. The tuition talks you gotta listen. Music. Q sounds better with you. Terug tegen Tjerk Giele. Goedenavond. Goedenavond. Goeie Dankjewel. Ja, eh, graag gedaan. Uh, wacht, laten we de finale nog even opsparen. Ik leg nog even uit wat, ja, wat we aan het doen zijn. Elke zaterdagavond maak ik een grote ster van een nu nog onbekende Q-luisteraar. Nou, Tjerk, jij was aan de beurt de afgelopen 30 minuten. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, even, wat een rollercoaster. Even kort, wat vinden we op jouw account? Jullie vinden op mijn account heel veel dingen over uh, verschillende reizen. Ik ben een echt een reiziger. Ja. Het is eigenlijk alleen maar vakantie op jouw Instagram. Ja, eigenlijk wel, ja. Kerk Ghiele, zo heet je ook. Dus dat is ook je Instagram-naam. Je had 1376 volgers. Ik zei later daar 1500 van maken. Toen heb je ja. net nog even een oproepje gedaan. Toch? Dat ja, is echt, ja, zeker. Ja. Uh, weet je hoeveel volgers je nu hebt? De laatste keer dat ik keek zat, ik volgens mij tegen de 2100 aan. Nu, dit is geweldig. Dat klopt mee. inderdaad. 2075. Dat is een verschil van 600. Geweldig. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Maar ik weet wel dat alle Q-luisteraars die jou hebben gevolgd... Applaus. Ja. Dat is echt te gek. Iedereen die op ja, volgen heeft geklikt. Is dankjewel Dank je wel voor de moeite. En, het, uh, en je wordt ook nog teruggevolgd, toch? Toen dat ben je aan het doen, hè? Ja, zeker. Zeker. Ik ben volgens bezig. Oké. Okay, nou, volg uh, Tjerk, Gielen allemaal op Insta. Uh, thanks, hè, dat je erbij was de afgelopen dertig van Helemaal goed. Dank je wel, Joey. Tot later, gozer. Tot de volgende. Joey, het ten bij Q Stay. Give me Like you do. Stel hè, stel je mag één CD meenemen naar een onbewoond eiland. Eén CD, één verzameling met liedjes en meer niet. Wat kies je dan? Sam Veld? Die zou het wel weten. Je denkt natuurlijk, nou die man die Ademt dance, die neemt zijn favoriete dance. DJ neemt hij mee? Nope. Hij kiest met stip op nummer één. Kiest hij voor de Beatles en dan wel het album 'Salsen Pepper Lonely's Heart Club Band'. Ja, waanzinnig album. Waanzinnig album. Uh, waarom dan? Waarom kiest hij voor dat album? Uh, nou, omdat het, het hele album één verhaal vertelt. Van voor naar achter klopt het helemaal. En dat lijkt me dus best wel leuk. Dat hij dan als dance-dj die handschoenen een keer oppakt. Dat hij een dance-album maakt met alleen maar liedjes die allemaal één verhaal vertellen. Hoe vet zou dat zijn? Hij heeft er al één son. I wanna tell you how anything you dream is possible. And no, no, no, no, Dank you, music. En hey, Stan. ik wens je veel plezier met de Chris Cross Amsterdam. Het schiet zo meteen na negen. en echt weer van. Uh, van dit. naar dit. Ja, leuk. Veel plezier. Hey, must be the money. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh, oh lekker zeg. 96 keer ging het een beetje mis. Ik baal een beetje. Oh! Nee, joh. En nu hopen we dat je vanavond een beetje op tijd de Oh, nee! Zin in een beetje leedvermaak? Nee, nee, nee, nee, nee! Check alle missers op Qmusic.nl op de Q-app. Q -app. You sound better with you. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel.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 Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je talen echt per streep. Milaan, we komen eraan. Vierde Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het Staatsloterij Team NL -huis. De plek waar Oranje thuis komt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is Ga naar timenelhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team Huis, Thuis voor Oranje. novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? novamora.nl. Dating vol passie. Koop nu je tickets voor het Staatsloterij Team op timenelhuis.com. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil van mijn auto af, Nu bij Quantum, alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.nl Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Kaapstad, Bangkok of New York. Wat je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 Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig.